Dat uh, was, nou, was hij niet al zijn hele leven. Maar, uh... Koffie is lekker en het is lekker gezellig druk hier. Dus uh, Zandvoorters, wie dit programma live meemaken? Kom dan naar Hotel Hoogland. En uh, we hebben een interessant programma het laatste uur. Klopt, maar we gaan zo meteen praten. Eerst met Robert de Vries, de fractieleider van D66. Over de bezuinigingen van uh, de brandweer. Ja, en dan uh, Louis Blok schaaktoernooi met... Het wordt gids, dat is een repet schaaktoernooi. En als laatste hebben we dan uh, Jacqueline Bekers. En dat gaat over de mantelzorger uh, hier in de regio Handen in huis. En ja, wij zullen daar het uh, nodige over te horen gaan krijgen straks uh, als zij hier gaat aanschuiven. Of, nou ja, natuurlijk de techniek in handen van Roy Haldeman. Samen ook uh, met de muziek die hij uitzoekt. Dus daar gaan we nu maar naar luisteren. Rond de deur gerand, het was de geweest en hij ring dit is een brand. Ik heb hulp nodig, sprak hij. Te plaatsen, maar er is geen vuur te zien. Alleen onder die boel, daar staan een man of tien. We gaan een kijkje nemen en jean die gilt heel luid. brandwim en het werd gedaan door Samson en Gert. Uh, nou, aangeschoven in dit tweede uur is het, uh, is het raadslid Robert de Vries. Fractievoorzitter. Zet... Ja, nou ja, hij is ja. raadslid. Nee, fract... Nou ja, je hebt gelijk ook. Fractievoorzitter. Ja. Fractievoorzitter ook van deze zetten een eenmansfractie. Dat klopt. Dat klopt ook. Ja, klopt. Um, want um, ja, jullie hebben vragen gesteld over de brandveiligheid.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 Maar ja, goed, als, het, als we zo doorgaan met deze tekorten... ...dan is er zo direct helemaal geen veiligheidsregio Kennenberland meer. Want... We gaan even, even terug naar de basis. Ja, ja oké. Okay. Um, even voor de duidelijkheid. horen en wederhoer vinden wij een groot goed. Dus mm -hmm. we hebben ook getracht om uh, voorlichters van de woordvoerders... ...van de veiligheidsregio Kennemerland hier te krijgen. Maar niemand is beschikbaar. Dat is jammer. Uh, gewoon om ook de andere kant te horen. Mm -hmm. Nou... Um, Terug even naar het begin. Had het te maken met de termijn van de uitnodiging? Uh, ik denk het haast wel. Okay. Vakantie. Ja. En vakantie in deze periode okay, okay. is iedereen met vakantie. Okay, yeah. uh, Robert, uh, je bent geschrokken van het tekort. Ja. Er is een mega tekort. Ja. 4,1 de... miljoen. 4,1.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 Nou, omdat, die, omdat ik eerst was, hè, dus bij mij kooi, rukken ze uit en dan gaan ze blussen en dan, ja, dan hangt het maar vanaf hoe jouw brand wordt opgelost. Is ik... het, uh, bureaucratisch, dat lijkt wel bureaucratisch als ik het uh, zo een beetje... Nou, dat heeft te maken met de bezuinigingen, hè, ja. met, met, met, met het paraat zijn van mensen. Heb ik begrepen. De, de situatie was dat op het moment dat de professionals uitrukken dat vrijwilligers worden opgeroepen om vervolgens de post te bezetten. Ja, ja, ja klopt, klopt. Dat als er een tweede melding komt voor een andere brand...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 He, want uiteindelijk de gemeenteraad keurt goed he, niet ja. het bestuur, de gemeenteraad he, en, uh, en daarnaast kijk je dus naar de rekening en verantwoord ik aan het eind van het ja, jaar en verplaats je je dan ook in van wat de veiligheid en uh, dat soort dingen dus als je, deze als als je daar gedaan. als, als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 Naar, hè, naar, naar de regio gaan, de regio kennen we al. Terwijl hè, ze op dit moment, een, een, gezien hun totale exploitatie, een, een, een, een verlies leiden, zal het exploitatieverlies uh, leiden, van 10%. Dus er ja. zou er een verschil ontstaan, even zo heel, heel, heel boekhoudkundig reden, van 20%.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 Ja, kijk, uh, dat vind ik een hele interessante vraag. En ik, ik, heb, daar, ik heb daar ook wel bepaalde ideeën over. Eh, en ik vind uh, in, de, in de sfeer, dat dus typisch D66, de vervuiler betaalt. In dit geval kun je dus ook zeggen, ja, degene die de P geeft, die moet dat maar goed verzekeren. En dat moet dan daar ook geclaimd worden. Maar ja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 Zou toch interessant zijn om ja. dat een keer uit te zoeken. Ja, heel, heel, heel mooi. Heel mooi ja, Zeker ja. met het oprollen van allerlei drugspanden uh, hier in Zandvoort. <laughs> Plantages. Uh, ja, ja. Waar Kach de brandweer Kach voor wordt ja, in ja, ja, ja, ja. De, ja, Kacheltje moet goed roken. Joh. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. <laughs> goed. Uh, ik... Uh,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 Duidelijk, oké? Hartelijk dank. Okay, okay, yeah, ja, dat is goed. Dankjewel, Robert. Ja, graag gedaan. In the summertime, when the weather is high, you can stretch right up and turn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 Daddy, we're not mean. We love everybody, but we do as we please. When the weather's fine, we go fishing or go swimming in the sea. We're always happy. last we're living, yeah, that's our philosophy. Sing along with us, De -de -de -de -de -de. da di di di di, da da da da da. Yeah, we're happy, da da da, di -da -da, da da da da da da, da da da da da. Da-da uh, All right uh. <laughs>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 Rapid schaaktoernooi. Ja, voor de dertigste die, keer alweer. Ja, en, uh, Ed, Edward, wie is Louis Blok? Leg het nog Louis even Blok, uit. Louis Blok, dat is een... Uh, voor de oorlog hadden wij een, een secretaris, een hele actieve secretaris van de schaakclub. Uh, dat was meneer L Louis Blok. Ja? Louis Blok. En, uh, ja, die heeft zich ook heel wat ingespannen. Hij heeft bijvoorbeeld ook een match georganiseerd in het kader van het wereldkampioenschap schaken tussen Eubaljech in. Hij heeft gezorgd dat één partij werd gespeeld in monopol. de oude zand voor de zullen die naam nog wel kennen. Mm -hmm.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 Want hoe oud is de de Schaakclub? Die bestaat nu 80 jaar. Dus we hebben 80 jaar het bestaan van de Zand van de Schaakclub en 30 jaar het Louis blok toernooi. Dus uh, een beetje feest eigenlijk. Ja, Alles in één keer eigenlijk? Alles in één keer, ja. ja. We hebben er ook wel wat aan gedaan voor de deelnemers. We hebben bijvoorbeeld een uh, leuk presentje wat iedereen krijgt uh, bij deelname. Dat soort dingen. Dat is dan een portioneetje met opdruk van de Zand van de Schaakclub. Dat soort dingen. Dus we uh, ja, moeten wat aan doen. Ja, het uh, Louis Blok Rapid.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 Zijn er ook belangstellingen die kunnen kijken? Ja, absoluut. Ja, ja hoor, die zijn van harte welkom. Als ze maar rustig zijn. Ja. Niet zeggen, maar wel kijken. Kan niet zeggen, wel kijken, ja. Dat, Dat kan. Dat kan, ja hoor. Lopen ja. ze dan ook uh, gewoon ook door de ruimte van, de gemeen, van het gemeenschap ja. rond? Ja, ja, ja. ja. Ja, dat mag. Kijk, uh, bij echt een hele grote toernooi, zoals uh, het Koors toernooi en zo, mag je natuurlijk niet als uh, toeschouwer tussen de grootmensen gaan lopen. Dat is nee. helemaal afgezet. Ja, jo, je doet ja, het verkeerd. nee, nee, nee. Het, het, het zou wel leuk zijn, zeg, maar dat mag niet. Ja, dat, uh, dat, maar bij dat, ons ik valse... zit dat zo'n voorstelling ja. ziet maken, moeten maken. Maar, dat, uh, maar bij gebeurt... ons ze ook niks zeggen natuurlijk. Nee, ze mogen dan... kijken, maar geen commentaar. Ja. En, en ja. dat is in het gemeenschapshuis? Al jaren in het gemeenschapshuis. Ja, nog wel in het gemeenschapshuis. Uh, ik blijf het jammer vinden dat dat tegen de vlakte gaat, maar ja...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 ja, 14 augustus is dat. Dat trekt nog meer dan het Louis Blok toernooi. Ja, het is een en dan komen ze ook het heel Nederland hier naartoe. Komen ze naar Nederland toe, ja. Ja, ja. Maar even nog, voordat we dan straks naar dat strand gaan. Uh, dit is een andere uh, tak. Trekt dat ook nog bepaalde specialisten aan die daarin in bedreven zijn, in dat repertoire. Ja, ja, ja. Het zijn meestal, de deelnemers zijn meestal wel club, uh, clubschakers. Ja.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 En dan gaan ze op het terras lekker zitten. Een lekker pilsje erbij. Ze blijven wat eten en zo. Dus, uh... Edward, is dat al volgeboekt? Of... Nee, nee, nee. nee, nee. Oh, dat, moet nog, dat moet nog beginnen. Nee, dat, nou al is, ja. dat zou wel leuk zijn als dat volgeboekt was. Maar, dat, nu ja. zijn er luisteraars die luisteren. Die zeggen, nou ja, helemaal de dag kan ik niet meer meedoen. Maar dan op die dag in augustus. Dan zou ik nou kunnen ze gewoon meedoen. En waar kunnen ze zich aanmelden? Ze kunnen zich aanmelden bij mij. Uh, ik zal even het telefoon op, opgeven. Dat is uh, 57-179-78. Ja. Dus kunnen ze ook...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 Tuurlijk, dat zou heel mooi zijn. Met heel veel leden, ja, hoge geplaatst in de bondscompetitie. Zandvoort ja, moet natuurlijk, als we ja, toch 16.000 inwoners hebben geloof ik... ...moeten tot meer, moet meer schakers zijn in het dorp. Dat, dat moet toch kunnen. Ja. Je moet dan toch zeker een, een club kunnen, kunnen hebben van 50, 50, 60 leden. Dat moet lukken. Ja, je ja. ziet dat je op Hemelvaarsdag al helemaal vol zit. Ja, je maar goed. die ook uit Zandvoort? Er zijn er ook bij die uit Zandvoort ja, komen. Maar er zijn er ook bij die uit heel Nederland komen. Uit Rotterdam, Den Haag, overal vandaan zeg maar...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 Ja. Dus mantelzorgers, heb je ideeën van ik wil ook een weekendje even lucht hebben, bel. Maar ja. doe dat maandag, want ik neem aan dat dit nu cultuur is ja. en dat er nu op dit moment niemand is. Klopt, ja. Klopt. Uh, Of kijk op www.handeninhuis.nl en je kan alle informatie krijgen over vervanging voor een weekendje even rust. Ja, ga ik ook even naar de persoon zelf vragen. Um...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 Ik manage het. Ja? Ik, ik werk fulltime. En het is voor mij erg lastig om, om daarnaast ook nog eens een keer je vrijwilligerswerk ja, te doen. Ja, ja. Want het is eigenlijk meer dan fulltime Heb je, mee je mee. het ooit gedaan? Nee, ik heb het nooit gedaan, eerlijk ja? gezegd. Nee, ik heb, ik heb wel vrijwilligerswerk gedaan, maar niet, ja? niet dit. Niet, nee, nee, tot ik in aanraking kwam met deze organisatie, wist ik ook niet van het bestaan van de organisatie. Nee, nee, nee. Eerlijk nee. is eerlijk. Ja. Ja. Jacqueline, hoeveel vrijwilligers zijn er in deze regio? Hoeveel in heb je in je bank staan? In je...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 Roy Haldeman was voor de techniek en de muziek, ik hoor hem al. Het is André Hazes en het is de hoogste tijd. Dag hoor. Oh, <middels> Get up and play it cool